Welkom terug bij Focus, het nachtprogramma van de NTR... met juweeltjes uit de wetenschap en de geschiedenis. Het is inmiddels al wel iets over drie. Het eerste uur zit erop, maar we hebben nog veel meer moois... op het programma staan voor de aankomende uren. Met, met in dit uur een documentaire van Saars Legers over het belang van geuren. En we bellen natuurlijk weer met een wakkere wetenschapper. En deze keer is dat Marike Bloembergen. Ze is op dit moment in Singapore voor haar cultuurhistorische onderzoek... naar de beeldvorming rondom een Greater India... ZANG first aid kit met my silver lining. Je hebt er vast wel eens over nagedacht wat het zou betekenen om je gehoor of je zicht kwijt te raken. Maar wat gebeurt er als ineens alle geuren zouden verdwijnen? Hoeveel proef je bijvoorbeeld nog als je niets meer ruikt? Met die vraag ging antropoloog en radiomaker Saars Slegers op pad voor de documentaire Geursporen. Ik heb ontzettend veel knoflook gegeven. Ja, daar kan ik dus absoluut niet tegen. Nee, en dan was ik de volgende dag... had ik nog het idee, het gevoel in mijn mond... ik heb gisteren lekker gegeten. Ja. Ja, ik heb het laatst gehad met sterranijs. Ja, is... ja, dat zat iets inderdaad. En, en rode wijn, dus je dat? Nee, nee, nee. Dat, dat is nee. niet lekker. Het is echt vieze. Het is heel ja, het is bitter en... Ja. Dan denk ik, hoe ja. kan iemand daar nou van genieten? Ja. En ik heb ook wel eens een tijdje gehad. Dan had ik een geur van een sigaar in mijn hoofd. En alles wat ik at smaakte naar sigaar. Nou, dat is natuurlijk idioot. Dit is het verhaal van twee heel verschillende vrouwen. Twee vrouwen voor wie de wereld van de ene op de andere dag veranderde. Ja, ik sta nu in de keuken. Eén van hen is Femke. En uh, Wilbert is nog niet thuis. En uh, ik sta nu uh, naar de aardappel te staren... en naar de pand te staren en naar mijn oven te staren. En ik weet uh, dus niet wat ik moet doen. En dat heb ik dus heel vaak. Femke is 37 jaar... Als ze alleen is, komt ze liever niet in de keuken. Vroeger was ze nergens liever dan hier, maar sinds een jaar is dat anders. Normaal gesproken is Femke een vrolijke, zelfverzekerde vrouw. Maar nu, als ze staat te koken, is ze onzeker. Ze is bang dat het eten niet in de smaak zal vallen bij haar vriend, Wilbert. Daarom eet ik ook <laughs> behoorlijk laat altijd. Omdat ik gewoon... Uh, ja nu aan het afwachten ben totdat hij uh, thuis komt. En dat gaat afmaken en me helpt bij, uh, bij wat ik moet doen. En dat is soms wel heel frustrerend, want ja zo ben ik niet normaal gesproken. Femke en Wilbers zijn jeugdliefdes en ze zijn al 18 jaar bij elkaar... En we zijn nog steeds verliefd op elkaar en lief voor elkaar. En uh, ja, we zijn gewoon heel gelukkig. We zijn heel graag gewoon samen met z'n tweeën. Dat vinden we heerlijk. En wat ze het liefst doen? Eten. We koken altijd samen, dus we komen thuis en dan, dan zijn we samen in de keuken. Uh, we zijn heel erg bezig met smaken en, en Wilbert die, die leest er ook heel veel over. Die snapt dat ook allemaal, hoe dat precies werkt. Het mooiste is bijvoorbeeld uh, op zondagmiddag en dan in een heel mooi restaurant lunchen. Dat, uh, dat maakt ons echt blij. Verfijnd eten, goede wijn en spectaculaire recepten. Het leven van Femke en Wilbert heeft zich altijd in de keuken afgespeeld. We hadden altijd etentjes bij ons. Ja, altijd. En de mooiste gerechten uh, hebben we gemaakt. We hebben bijvoorbeeld uh, kreeftenavonden gehad... en dan uh, gingen we bijvoorbeeld kreeft maken op uh, vier verschillende manieren. Het gaat altijd om eten en het draait altijd om eten. Vriendschap is ook gewoon uh, eten bij ons, zeg maar. Dus voor vrienden koken en met vrienden koken... Ze organiseren zelfs regelmatig kookwedstrijdjes met familie en vrienden. Bijvoorbeeld twee jaar geleden moesten we het lekkerste kerstdiner maken... maar dan met zo min mogelijk geld. Dus ik geloof dat wij op de 1,13 euro zaten of zo voor, een, voor een gerecht. Ja, Dat soort dingen, dat, dat is dan wel heel grappig. Maar een jaar geleden gebeurde er iets vreemds... Ik weet nog, op een gegeven moment... toen zaten we in de verbouwing zeg maar, van de keuken. En uh, toen vond ik het heel erg stinken. En toen zei ik ook tegen Wilbert van... Uh, van ruik jij niks? Hij zei, nou, nee. Maar ik vond het heel zuur ruiken. Dat, dat, ja, dat vond ik echt heel vies. Maar goed, ik dacht... van nou ja, nou, ik, ik heb er eigenlijk niet over nagedacht. Maar dat ga je later natuurlijk allemaal bedenken. Van, oh ja, dat is ook zo. Maar je staat er helemaal niet bij stil. Eerst ruikt ze vooral vieze luchten. Tot op een dag haar moeder langskomt. De droogtrommel stond aan en mijn moeder die kwam binnen. En die zegt, oh, wat ruikt het naar rook? Wat, ruikt het? Oh, wat, wat stinkt er hier? Ik zeg, ik ruik ik helemaal niks. Bij de verbouwing was stof in de droogtrommel gekomen. En dat stof was gaan smeulen. Mijn moeder die zei, van, ruik je dat echt niet? Ik nee, ik gebruik echt niks. Maar er ging nog niet een knopje bij me om zo van, nou, er is iets aan de hand. Helemaal niet. Pas toen ze weken later nog steeds niets rook, begon ze zich zorgen te maken. Ik ben zelfs boven een, een pan met balsamicoazijn gaan hangen. Nou, dat is natuurlijk een hele heftige, penetrante, zure lucht. En toen, uh, nee. Toen, en zo kwamen er steeds meer. En toen had ik echt zo, ja, ik ben het gewoon kwijt. Waarom Femke haar reukzin verloor? Niemand die het met zekerheid kan zeggen. Zelf denkt ze dat het met de operatie aan haar bovenkaak te maken heeft. Een maand later was haar reuk weg. Ik denk dat het heel langzaam aan mijn hand is dichtgeknepen, zeg maar. De, de stroom van mijn hersenen naar mijn neus... dat dat is dichtgeknepen en dat dat heel langzaam is gebeurd. Want ik was heel erg uh, sensitief op, me, op, op mijn neus. Ik was heel erg gevoelig op mijn neus altijd... Dus ik rook altijd alles waar mensen zeiden van... nou joh, er is niks aan de hand, dat, dat rook ik altijd. En toen ineens er niks meer. In de wachtkamer van de KNO-arts zit Mieke. Een verzorgde sociale dame van 59 jaar. De verhalen die je leest in tijdschriften, weet je wel. Dat inderdaad, zoals je je partner kiest aan een geur... Ik, ik geloof daar echt niet in. En haar man. Peter. Ik geloof dat het wel een element in de match is. Het ja. dat, dat zal meestal onbewust zijn. Maar ik denk wel dat het er uh, bij hoort, ja. ja. Maar dat mis ik nou. Nou, dat eerste contact kon je nog ruiken. Ja, maar dat... Ja, maar toen was je permanent verkouden. Het dus dat... Ja. Dat zou misschien ook niet zijn geweest zijn. Ik kan me daar niks van herinneren. Als je Mieke vraagt welk zintuig ze absoluut niet zou willen missen... Ze? Ik zou het meest missen het zien. Want het lijkt me zo verschrikkelijk als je niet kan zien... wie er tegenover je staat of wie er achter je staat. Ja, het zien, dat vind ik heel belangrijk. Dat het zomaar kan, het verliezen van je zicht... dat weet Mieke maar al te goed. Toen ze zestien was, moest ze geopereerd worden... omdat ze last had van chronische hoofdpijn. Het ziekenhuis was heel erg oud gedateerd. Het, het bestaat ook niet meer, het Sint-Jan-ziekenhuis in Zandam... Uh, ja, een kale ruimte. Ik, ik, het, het moet ook OK geweest zijn. En, uh, ik denk dat ik op een houten brancard lag. Dat idee had ik. De operatie zou worden gedaan via haar neus. Om te voorkomen dat ze in reactie op alle injecties om zich heen zou gaan slaan... bonden de arts haar vast aan de brancard. Nou, Dat vond ik ontzettend naar. Uh, vastgebonden worden is zo'n iets eenzaams... Het is heel intens. Ik moest wakker blijven omdat het operatiegebied vlak achter de ogen lag. En anders dan kon hij mijn oogzenuw raken. En dan, ja, dan kan je niet meer zien. De operatie lijkt goed te zijn gegaan. Haar hoofdpijn is weg. Maar? Daarna heb ik een, een week lang zwart-wit gezien. Dat je buiten loopt en alles is zwart-wit. De bomen zijn donker en grijs en... Er zijn geen kleuren. Dat is heel angstig. Na een paar weken krijgt Miekes wereld langzaam weer kleur. En ze is daar zo opgelucht over... dat ze eerst niet doorheeft dat er ook iets anders veranderd is. Haar reukzin is verdwenen. Als ik bij een arts kwam, dan uh, kaarten ik het wel aan... van ik kan niet ruiken. Dat vond iedereen zo ondergeschikt. Er werd niet nageluisterd... He, hoofdpijn kunnen ze wat aan doen, ze kunnen overal wat aan doen... maar aan dat niet ruiken, daar, daar was geen antwoord op. En dan zeiden ze ook vaak van, nou ja, uh, je hebt toch geen hoofdpijn meer... dat, dat was toch belangrijk, uh, niet ruiken is helemaal niet erg. Dat is inmiddels 44 jaar geleden. Wie trouwde, kreeg vier kinderen, het leven ging door. Maar ze bleef haar reukvermogen missen. Ik was, zo, ik was heel benieuwd waar iets naar ruikt. En hoe ik zelf zou ruiken. Hoe ons huis zou ruiken. Ik heb toch gemist dat ik mijn kinderen... Kon ik niet ruiken. En uh, dat, dat moet een gemis zijn. Uh, bloemen. Uh, de geitenkaas die ik at. Geitenkaas is gewoon... Het is voor mij een plakje niks. Ja. Kom. Ik heb een fruitapje voor je, jongen. Kom even lekker smullen. Kijk eens. Inmiddels zijn haar eigen kinderen groot. Nu past Mieke elke week een dagje op haar buurjongetje. Kijk even. Hup, hup. Dat ze lekker smaken. Eet maar op. Drink maar op. Vorig jaar zat Mieke weer op het spreekuur bij de KNO-arts. Niet vanwege haar verloren reuk. Die zoektocht had ze al lang geleden opgegeven. Maar toen ze er toch zat, vertelde Mieke de arts over haar geschiedenis. En het eerste wat deze KNO-arts zei... ze zegt, ik vind het zo dapper dat u nog durft te komen naar een KNO-arts. Nou, en dat, dat, dat... Toen moest ik even slikken, want toen dacht ik, ja... dat is eigenlijk ook zo. Bijna haar hele leven lang had geen arts haar serieus genomen... Maar tot haar grote verbazing zegt deze arts... laten we eens kijken of u echt niet meer kunt ruiken. Ze legt uit... misschien is vroeger bij die operatie uw reukzenuw doorgesneden. Dan is er niks aan te doen. Zo niet, dan heeft u misschien baat bij een stevige prednisonkuur. En daarna vond ik het spannend worden. Want toen dacht ik, wil je het nou wel echt... Of wil je zo blijven zoals je altijd was? Waarom twijfelde je daaraan? Omdat ik eigenlijk maar 16 jaar heb kunnen ruiken... en 43 jaar helemaal niet. Dus ik was er zo aan gewend. Misschien valt het zo reuze tegen. Mieke ontdekte dat ze mogelijk weer zou kunnen ruiken. In diezelfde periode komt Femke tot de conclusie... dat haar reuk verdwenen is. Wat dit voor haar betekent, realiseert ze zich pas echt... Als ze merkt dat ze niet meer kan proeven. Ik dronk bijvoorbeeld altijd een glaasje rode wijn. En dat vond ik helemaal niet lekker meer. En uh, mijn eten dat smaakte niet meer. En uh, eigenlijk dat ik mijn reuk kwijt raakte, uh, dat raakte me eigenlijk minder dan dat ik erachter kwam dat mijn smaak kapot was. Ja. ja of weg was. Femke proeft alleen nog maar zoet, zuur, zout en bitter. En umami, de smaak van bouillon. Uh, maar alle aroma's, uh, dat proef ik allemaal niet. Dus het is heel vlak, het is heel saai. En daarnaast denk ik dat, dat mijn smaak echt in de war is. Want ik heb dus, naast dat ik heel weinig smaak heb... heb ik heel vaak een hele vieze smaak in mijn mond. Hé, hey, mop. Hé. Hey. Hé, hey, wat wil je dat ik met het eten doe? Ja. Ja. Ja, ik heb uh, dat vet eraf gehaald. En, uh, en even door de zeef gedaan. Dus nu uh, is het lekker aan het pruttelen. Ja. Standje drie. Ja. Yeah. Oké, okay, door. Ga ik dat doen. Doei. Nou. Lukken. Kan ik. Als Femke na een paar weken nog steeds niets ruikt... gaat ze naar de huisarts. Hij kan haar niet helpen en verwijst haar door naar de KNO-arts. Maar waarschuwt de huisarts nog? Verwacht er niet te veel van. Ik denk dat ik dat daarna ook heb weggedrukt... want ik ging echt met heel veel verwachting toch naar die KNO-arts toe. Ja, ja. En toen? Ja, dat was een grote desillusie. Dat was uh, een hele harde trap uh, in mijn rug na. Ja. De KNO-arts doet een serie test. Maar daar komt niks uit. Als laatste redmiddel geeft hij Femke een pretnison kuur Maar helaas, ook die kuur heeft geen resultaat. En toen zei hij eigenlijk vrij snel uh, zei die al van er uh, is niks aan te doen. Als je het kwijt bent, ben je het kwijt. Toen, toen had ik zoiets geweest, maar zijn er niet meer specialisten? Zijn er, zijn er geen mensen die onderzoek willen doen? Hij zei nee. Hij heeft me niet aangekeken. Ik zei, maar ik wil zo graag nog verder. Nee, niks aan te doen, niks aan te doen. Je moet ermee leren leven. Ik heb mijn tas gepakt, ik ben weggegaan. Ze voelde zich niet serieus genomen. Haar hele leven stond op zijn kop en deze arts stuurde haar weg. En toen, ja, toen, had ik, toen had ik helemaal zoiets, ja, maar hier ga ik het niet bij laten. Zo laat ik me niet afschepen. En toen ben ik gewoon zelf gaan onderzoeken, waar moet ik waar moet ik naartoe, Waar kan ik terecht? Femke gaat naar haar implantoloog naar haar kaakchirurg. En uiteindelijk maakt ze ook een afspraak bij een KNO-arts... die gespecialiseerd is in anosmie, het verlies van reuk. Opnieuw volgt de serie test En dan de uitslag. Uh, en hij vertelde van, ja, we hebben de reuktest gedaan. En uh, ja, ik kan het niet anders zeggen, maar het is gewoon dramatisch. Je bent een van de, van de weinigen waarbij het onverklaarbaar is... Langzaam maar zeker zinkt het besef in... dat ze met het verliezen van haar geur en smaak... haar passie is kwijtgeraakt. Het genieten van eten. Plezier in eten. Plezier in, in luchtjes, in die geuren van de keuken. Ja, dat maakt me gewoon heel verdrietig. Het is gewoon echt een... Zo'n impact op je leven. Je wordt er gewoon zo anders van. Ik geniet niet meer. Ik geniet niet meer van koken of eten klaarmaken. Ik doe het nu omdat het moet. Niet omdat ik het leuk vind. Ik probeer het wel, hoor. Maar, weet je, kijk, bijna alle uh, gerechten beginnen eigenlijk met uien, knoflook, aanfruiten. En die lucht, ja, het maakt een mens blij. <laughs> uh, dat is, ja, dat is... Dan, dan heb je zoiets, ik ga, ik ga weer iets moois maken. Ik ga iets lekkers neerzetten voor mijn mannetje. Bij Femke haalde de Pretnisonkuur niets uit. En ook voor Mieke lijkt het niet te werken. Ze heeft vooral last van de bijwerkingen. Ze krijgt koorts en voelt zich belabberd. Ze snuffelt aan alles, maar ruikt niks. Toen dacht ik ja, wat, wat kan ik doen? Ik, laat ik op de fiets gaan naar een varkensboer, want er is een varkensboer bij ons in de buurt. En als ik daar langs fiets, samen met mijn jongste zoon, nou die ligt dan echt. Bijna overgevend over zijn stuur van ellende. Dan zegt die man, het stinkt hier zo goddeloos. Hij zegt, ik wil hier niet wonen. Dus stapt Mieke op de fiets. Ze rijdt door de weilanden en stopt bij de varkensstallen. Ze haalt diep adem. Dan moet je zo snuffelen, van, even een paar keer ophalen... want dan haal je diep de, de, de geur naar binnen. Nou, ik rook helemaal niks... Nou, dat was... En dan denk ik, mijn verwachting was niet eens zo hoog... maar wel gespannen. En dan valt het toch tegen dat je niks ruikt. Dus je zit zo, zo gespleten in elkaar... terwijl je met zo'n kuur bezig bent... en ook niet durft te ruiken. Maar als je dan niet ruikt, is het ook niet goed. Toen was het de zevende dag. En ik dacht, nou, het was mooi weer, redelijk weer. Ik dacht... Ik ga toch nog weer eens proberen. Dus ik ben erheen gefietst en uh, er voorbij gefietst. En toen dacht ik, nou, een flart een flart van diarree. Zo rook het. Dus ik ben door gefietst. En toen dacht ik, en nu weer terug. En dan ga ik afstappen. En toen heb ik echt zitten snuffelen. En toen dacht ik, ja, volgens mij ruik ik nu toch echt wel. Maar het valt me zo reuze mee. Ik dacht, varkens stinken zo verschrikkelijk, dat moet. Dus maar ik werd eigenlijk heel blij. Want toen dacht ik, nou, als ik dit ruik... hoe zou het nou verder gaan? Nou ga ik naar huis, dus toen ben ik naar huis gefietst. En dan ga ik meteen in de gemalen koffie. En dan zit je met je neus erin. Toen dacht ik, oh, wat is dit verschrikkelijk lekker. Nou, dat is een feestje. Uh, toen ik kon ruiken, toen at ik een boterham met aardbeien... nou, ik dacht, dit is toch wel... Nee, ik heb van elk hapje zo intens genoten. Zo, ik was helemaal ontroerd, gewoon van, wat is dat lekker. En dan denk ik, mensen staan er niet bij stil... hoe een feest het is om te kunnen ruiken. Oh, ik ben met Mieke op de markt. We staan stil bij de bloemenstal. Dat vind ik echt een openbaring. Die, die bloemen, dus, dat ze, ze hebben natuurlijk niet allemaal een geur. Geloof ik. Maar uh, die latiers, dat, dat dat zo lekker ruikt, dat, dat had ik nooit geweten. En rozen, hou je van rozen? Ja, maar ruiken rozen. Ja, ik hou van rozen. Maar uh, alleen omdat ze mooi zijn. maar niet. Uh, ik denk dat ze niet ruiken. Nou, die ruiken niet hoor. Nee, hè, zie je? Rozen ruiken niet. Maar heeft u rozen die wel ruiken? Nee. nee. Die worden niet meer gemaakt bijna. Oh, dus het bestond wel. Eens. Oh jee. Lief, hè? Op het moment dat Mieke weer kon ruiken, veranderde alles. In de eerste plaats, haar lievelingseten. Ik at zeker twee keer in de week broccoli. Nou, toen ik net weer kon ruiken, had ik broccoli gekookt. En uh, ik had een eindje gefietst en ik kom thuis. En toen dacht ik, mijn hemel, wat stinkt dat? Het stinkt. Dus eigenlijk heb ik sinds ik kan ruiken geen broccoli meer gegeten. Ik hoef het niet meer. Een haring had ik graag, want het is lekker in je mond. Een zouten haring ook uh, vettig. Enfin, uh, haring vind ik dus helemaal niet lekker. Ik was een vaste klant bij de Visboer. Maar de Visboer, dat ruikt dus ook helemaal niet zo prettig. <tied> Oh, ik vind vooral oude kaas of vreselijk ding. Nou, daar staat een stukje open, maar we durven niet aan te gaan ruiken. Nou, valt reuze mee. Kan je het zien? Ja, nee, het gaat er om, om de geur. Oh! Ja. Want ik vind kaas niet lekker ruiken, maar het, het ruikt bij u helemaal niet, niet sterk. Nee, nee. Nee, oh, dat valt reuze mee. Ja, het ja. ja. Nou, dat zal het verschil zijn. Ja, het ruikt goed. Maar okay. het je altijd overal aan dan? Ik zal u vertellen, ik heb 43 jaar helemaal niet kunnen ruiken. Oh. En ik ben geopereerd en ik heb medicijnen gekregen en nu kan ik weer ruiken. Oh, dat is wel en dan probeer je geuren smaak, van he? vroeger. Ja, ja. absoluut. Ja. ja, want het staat allemaal met je ja. zien verbinding, en he? de Ja, Het ja. is één totaalplaatje. Ja, ja. Nou. bedankt. Steeds vaker beseft Mieke dat het niet kunnen ruiken ook zijn voordelen had... Zoals in de tijd dat ze uit eten ging met haar tante. Mijn de dementerende tante uh, die wilde heel graag uit het verpleeghuis. En dan trakteerden ze op een etentje. Als we maar weg waren. En het gekke was of het nou door de zenuwen kwam... of door het dement zijn, dat weet ik niet. Maar mijn tante gaf heel vaak over. Dus we zaten in een restaurant en dan zei ze... nou, het begint weer hoor. Nou, dan gingen we naar het toilet en zij ging overgeven. En ik maakte haar gezicht schoon trek het toilet door. En ik ging weer verder eten. En toen heb ik best wel zitten denken van... stel dat je kan ruiken... dan ga je toch niet verder eten? Dan is dat toch helemaal niet prettig? Toen dacht ik, ik heb nergens last van. Dus ik eet lekker mijn bord nasi leeg. En het zal wel. Weet je wat ik zo erg vond bij de bloemenman? Die meneer stond te roken. Dat vond ik zo vies. Ik kan moeilijk zeggen, het stinkt hier zo naar rook. Gewoon, al die bloemen stinken naar rook. Je moet niet, hier net. Je moet niet roken als je bloemen verkoopt. Ik had het niet eens gemerkt. Oh, nou, het, dat komt bij mij dus heel sterk binnen. Hè. En dan, daar word ik helemaal akelig van. Dat vind ik gewoon vies. Maar ik zeg het maar niet meer. Ik, eerst zei ik het overuit. Van, wat stinkt het hier? Maar dat kun je maar beter niet doen. Geuren zijn overal. Dat merk je als je kan ruiken, zoals Mieke. Maar ook als je dat niet kan, zoals Femke. Je wil niet weten hoe vaak mensen het hebben over hun reuk en over hun smaak. Dat is echt ongelooflijk. Laatst was Femke met haar familie op vakantie. Op een ochtend besloot ze te turven hoeveel opmerkingen over geuren en smaken gingen. Na 25 hield ze op met tellen. Want toen had ik zoiets nou ja, dat is genoeg. Ja. <laughs> Zo vaak komt dat gewoon voor. En soms uh, is het heel fijn om erover mee te praten. En soms word je er ook gewoon heel verdrietig van. Snappen mensen je? Snap je hoe het is als je het zelf niet hebt? Dat denk ik niet. Ik denk wel dat mensen... Het heel erg vinden en dat ze het. Uh, dat ze het echt verschrikkelijk vinden als ze het horen. En, maar snappen nee. Snappen wat het echt met je doet? Als je het dan vertelt, uh, dan als eerste zegt... van nou, dan uh, ruik je gelukkig ook niet de vieze toilet of zo. En dan denk ik van nou, hoor je wel wat ik zeg of wat ik vertel, of wat mijn verhaal is. Want dat gaat veel verder. Ik, ik zou willen dat ik die smerige toiletten kon ruiken. Ja. Ze mist de uren in de keuken. De lol die ze beleefde aan de kookwedstrijdjes met vrienden. De lange zondagmiddagen in de beste restaurant van de omgeving. Hoe ervaart je vriend dit? Ja, die... heeft heel veel verdriet voor mij. Maar het is, uh, yeah. ja, hij, uh, hij helpt me heel erg. Is eigenlijk mijn, uh, mijn neus en mijn mond. Omdat hij uh, uitlegt hoe iets ruikt of wat hij ruikt of hoe iets smaakt. Of... Hij probeert dat echt voor mij uh, uit te leggen met voorbeelden. Dus uh, dat, dan zegt hij van, nou ja, het smaakt zoals, uh, weet je nog die keer dat we dat en dat hebben gegeten? En of dat hij uh, ja, binnenkomt en dat hij tegen me zegt van, oh, wat ruikt het hier lekker? Of wat ruik jij lekker? Of, uh, ja. Hoek je doet het. We gaan lekker eten. Ondanks alles probeert Femke toch te genieten van haar eten. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Het is echt crispy, hè? <laughs> Zoet. Een beetje zuurig. Crispy. Mooie kleurtjes. Het is niet een bruine pot of zo. Van mijn kant gezien is het heel belangrijk om uh, dingen te doen die mogelijk zin hebben uh, om het leven uh, wat, we allemaal wat aangenamer te maken. Want het allerbelangrijkste in dit geval is dat ze toch het toch gaat accepteren. Mogelijk uh, de weg zoeken naar het uh, aangenamer maken van de beperkte smaken enzovoort. Alleen dat is toch zoals het is. En daar, uh, daar kan je toch zo maar alleen. Accepteert ze het nog niet? Hoor je wel? Jawel. Dat denk ik wel. Ken je dat? Nee. Nee, want ik accepteer het niet. Nee. Maar dat is... Ik denk dat dat het grote verschil is tussen iemand die... Uh, die ermee moet zien te dealen en iemand die daarnaast staat. Want je weet niet wat het is. Je, je kan het niet begrijpen. Je kan wel... Uh, denken hoe het is en je kan het aangenamer maken uh, voor iemand. Het betekent niet dat het daardoor minder heftig is of. of... Nee, dat, dat blijft gewoon en dat zijn ook de dingen die je in mijn hoofd altijd rondspoken. Hij zegt dit en ik denk dat. Of... Nee, oh, kijk, uh, je, je weet ook helemaal niet uh, hoe het is. Alleen. Uh... Ik als partner kan, kan haar alleen maar steunen en uh, je moet wel verder leven. Ik denk dat je oneindig op zoek gaat naar mogelijke oplossingen... of dingen die je kunnen helpen om, uh, om weer terug te halen wat je, wat je gehad hebt. Alleen in, in de tussentijd gaat het leven wel gewoon door. En, uh, en moet je wel verder. Mis je zijn keur? Och, verschrikkelijk. Heel erg. Ja. Ik, ja, ik, ik mis... Ik mis echt zijn lucht. Ik heb Wilbert ooit eens een luchtje gegeven. en het, oh, het lijkt me zo fantastisch als ik dat weer zou kunnen ruiken. Zo lekker. Werd ik altijd helemaal verliefd op hem. <laughs> altijd, ja. Kreeg ik echt kriebels in mijn buik. Alleen maar omdat hij zo lekker rookt. <lacht> ja. Gebruikt hij dat luchtje nog steeds? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet niet of hij een luchtje draagt eigenlijk. Ik wel. Ik doe wel uh, altijd elke dag nog luchtjes op. En dan zeggen mensen... Oh, het je lekker. Dan zeg ik dank je. Mieke kan nu sinds een jaar weer ruiken. Ze gaat voor controle langs bij de KNO-arts. Kom binnen. Dat is een tijdje geleden inderdaad. Ja. Ik heb u behandeld in een ander ziekenhuis. Ik heb nu niet alle gegevens erbij. Maar volgens mij zijn we begonnen met een neusspray. En heb ik u een een kuur gegeven. En in uw geval bleek dat om voldoende heen. te zijn. Ja. En um, zoals ik het beoordeel... Is het, is het een beetje pech... dat u niet eerder die ja. predniszonguur heeft gehad. Ja. Um, maar is het niet hogere geneeskunde? Nee, nee. nee. Ik, nee. Ik. Alleen het, uh, uh, op dit moment is het zo... ik denk niet dat ik 100% ruik. Mm -hmm. Ik heb ook wel eens momenten dat het ruiken me erg tegenstaat. Ja. Uh, het belemmert me met sommige mensen in de omgang. Ik heb nooit geweten dat mensen soms zo sterk kunnen ruiken... dat, dat, dat je het liefje omdraait. Maar ja, ja, ja, u heeft eigenlijk last ervan. Daar heb ik, dat dat ik best wel last ruikt. van. Dat ja, ik, ja. Ja, en toch, uh, ik kan heerlijk proeven. En daar ben ik zo gelukkig mee. Ga ja. je ja. Ja, ja. Nou, kijken. In de ja, huis. is goed. Ja. Ja. <laughs> Ze kan nu weliswaar beter proeven... maar de smaken worden vaak overstemd door sterke geuren. Zoals lichaamsgeur of parfum. Laatst bijvoorbeeld toen ze met vrienden in een restaurant zat. Nou, in mijn hoofd speelde alleen maar die geur. Die geur die drong zich op de voorgrond. En dan denk ik, en ik moet zo eten. En ik vind dat helemaal niet prettig bij elkaar. Dan, dan ga je een beetje de andere kant op gekeken. Ik vind, uh, uh, mijn leven is heel belangrijk... door de contacten die ik heb met mensen... En door gezellige gesprekken. En uh, nou, gezellig met elkaar uit eten. En als er dan zo'n geur zich opdringt. Ik kon het gewoon geen plaats geven. Ik, ik vond het heel moeilijk. Ik zat echt zo van: moet ik nou zeggen. Goh, joh. Ga een stukje verder zitten, want je ruikt niet zo lekker. Dat kan je niet doen. Maar ja, ik heb het daar heel erg moeilijk mee gehad. En dat heb ik nog steeds. Uh. Jonge Vin. Heb jij even een vieze lui, hè? jongen. jongen, jonge. Poeh. Ach. Mijn kinderen kregen vaak te laat een schone broek, maar... Ik denk dat ze dat helemaal niet zo erg vonden. Ik heb het nooit vies gevonden, maar nu... Het is gewoon bedwelmend. Hé. Hé, hé, hé. Nog maar even zo'n lekker doekje. Tegenaan, aan, hoppla. Dat viel me niet mee. Er uh. zijn mensen die hebben een hele sterke lichaamscheur. Uh, die echt, nou, of mensen die uh, hun kleding weinig wassen. En uh, nou, die ruiken dus echt niet lekker. En uh, ik heb daar nooit, uh, nooit problemen mee gehad. En nu dan, dan, dat vind ik zo moeilijk, dan ga je de mensen afkeuren achter de geur. Uh, ik heb dat nooit gedaan. En nu ineens is dat een blokkade. Tussen mij en een ander. Nou, daar, daar heb ik het moeilijk mee. Dus daarom zeg ik... Uh, nou, dan, dan kan je beter niet ruiken. En dan, dan, uh, nou, dan heb je veel meer vrienden. Jarenlang is Mieke al lid van de anosmievereniging, De vereniging voor mensen die slecht of niet kunnen ruiken... Kijk, je bent 43 jaar ben je een patiënt, zeg maar, want het is een patiëntenvereniging. En uh, daar voel je je bij thuis, want we zijn allemaal niet-ruikers. De een in mindere mate, de ander in grote mate. Nou, ik was dus echt 100%. En, uh, ja, en als je dat dan terugkrijgt, nou, dan, dan hoor je er ineens niet meer bij. Dan ga je je ook afvragen, waar hoor ik nou bij... Opeens is Miekes positie veranderd ten opzichte van de mensen met wie ze jarenlang zo'n sterke band voelde. Zij willen niets liever dan weer kunnen ruiken en proeven. Maar Mieke wil er eigenlijk weer vanaf. En dat is best moeilijk voor uh, mensen die niet kunnen ruiken. Die voelen zich gehandicapt omdat ze niet meer kunnen ruiken. Dan zit ik, ik, ik voel me een beetje klem tussen mensen. Uh, ik kan wel zeggen, ja, ik was heel blij dat ik kon ruiken. Ik heb ervan genoten maar ik vind het ook net zo goed genoeg. Dan doe ik het net af, alsof ik mijn over. Ja, nou ja, jammer dan. En, en dat meen ik echt niet zo. Mieke en Femke kennen elkaar niet. Ik stel voor dat ze elkaar eens ontmoeten... en nodig hen uit bij mij thuis. Hallo. Zo, ik ga Dankjewel. Mieke. Mieke? Mieke Nou. Femke wil haar reuk terug... Mieke wil er liever vanaf. En toch al meteen blijkt dat ze zich herkennen in elkaar. Nou, Wat ik wel heel prettig vond van het ruiken... was dat mijn was dus lekker ruikt. Ja. En dat wist ik dus niet. Ja, dat mis ik zo. Ja. Ja. Een schone ja. was. Ik probeer het nog steeds te ruiken. hoor. Als ja. ik dan uh, de open doe of als ik de was aan het opvouwen... dan stop ik altijd mijn neus er nog ja. in. Zo van, ah, maar je ruikt niet? Nee. Ja. Of, of als ik mijn bed heb verschoond, dan altijd ga ik in mijn bed liggen dan toch op. Oh ja. Ja. ja dat, dat, ik, dat kan ik nog niet ruiken. Hoor, nee, op dat zijn kleine... Waarschijnlijk ja, dat kleine... Te zwak, denk ja, ik. Ja. ja. Ik hoop nog steeds dat mijn, mijn geur... op een gegeven moment ook terug gaat komen. Maar dat soort dingen, dat zal... wel niet... Te... Waar ik bijvoorbeeld heel erg tegen loop, is van ik ben mijn huis kwijt. Mijn thuis kwijt. Ja, ja want je hebt, een huis heeft een geur, hè? Ja. En ik heb die geur nooit geroken. En ik weet het nog steeds niet. Oké. Okay. Nee, ik weet het echt niet. Maar u heeft wel altijd het gevoel van, van ik kom thuis. Nou, ik, ik kan overal wonen eigenlijk. Ja. Ik, nee, ik, ik, een huis is voor mij gewoon iets waar ik, waar ik ja. naar binnen kan. Maar, nee, maar niet, dat gevoel ik heb, heb niet... ik dus nu ook. Zo van, ja. Het is een huis ja. zoals elk huis. Ja. Maar het is niet meer mijn huis. Zijn nee. het gek? Ook al wil Mieke nu van het ruiken verlost zijn... in het gesprek met Femke blijkt hoe zeer ze de geuren in haar leven gemist heeft. Herinneringsgeuren... Nou, die, die, dat, dat, dat brengt emotie met zich mee. En die emotie... het is net of jij een vlak mens bent. Je hebt je emoties... maar die emotie van de geur... en hoe iemand ruikt... dat heb je niet. Die emoties van... die. Die heerlijk geurende appeltuin, die heb je niet. Dus je, je voelt je vlak. Dat omschrijft ongeveer alles hoe ik me op dit moment voel. Is vlak. Alles is vlak. Ja. Dat, dat is het juiste woord. Ja. Ik eet om te eten. Ja. Ik, ik, uh, ik kom thuis om thuis te komen. Uh, ik knuffel uh, met mijn vriendje uh, om te knuffelen. Maar er is geen emotie, er is geen binding. Je bent toch een beetje opgesloten in, in jezelf... en het verwarmt dan toch om wel te kunnen ruiken. Uh, ik ben nog niet klaar uh, met het verwerken van. Ja, dat vind ik gewoon heel moeilijk. En daarom uh, nou was ik ook best bang om je pijn te doen... om te zeggen dat het me zo afstoot dat sommige mensen zo vreselijk ruiken. Ja, maar ja. dat snap ik echt. Ja. Dat snap ik. Nee, dus daar, daar doet u me geen pijn nee. mee. Hoor. Dat, dat is echt niet... Uh, dat is nee, niet nee, maar het, het, is echt, het is echt een verlies. Ja. En, en, en, en, en uh, dat voel je helemaal alleen. Ook al heb je een... Ik heb ook een hartstikke lieve man... die, heel, die met je meeloopt... En, en probeert te begrijpen. Maar ze weten niet wat het is. Nee. Um... Hey, ik zet je even uit. Ja? Hé, uh, um... hey, het allerbeste. Ja, dank Sterkte. Ja. Geef niet op, hè? Nee, ik ga ik niet op. Okay. Ja, oké. Mieke en Femke komen elkaar binnenkort waarschijnlijk weer tegen... bij de Annosmeervereniging, vereniging de niet-ruikersclub. Mieke voelt zich er thuis. Maar Femke gaat met tegenzin. De mensen die haar het best begrijpen zijn precies de mensen waar ze niet bij wil horen. Heb je nog van die kookwedstrijden gepland of zo'n eventjes? Nou, het is wel grappig, want ik uh, ik zat te denken uh, om zometeen dan weer rond de kerst een kookwedstrijd te doen, uh, dat mensen koken voor mij. Ja. <lacht> en dingen uh, proberen te maken die ik lekker vind en dat ik gewoon de de jury ben. Um, of dat ik zat te denken... maar dat is niet zo leuk voor een kerstdiner. Maar ik ga gewoon iedereen... een knijper op zijn neus zetten. <laughs> en dan kijken wie... wat we allemaal het lekkerste vinden. Zoiets of zo. <laughs> ja. Een documentaire van... antropoloog Saar Slegers. Geursporen. En het werd al eerder uitgezonden... door Radio Doc, het documentaireprogramma... van NPO Radio 1. of Gold van Neil Young. Hij bracht het uit in 1972 op single En gek genoeg bereikte hij er zijn enige nummer 1 hit mee in de Verenigde Staten in zijn carrière. En dan is het nu tijd voor ons wekelijkse belletje naar verre orde, waar wetenschappers hard werken aan het verleggen van de grenzen van onze kennis, terwijl het grootste deel van Nederland rustig ligt te slapen. U begrijpt het, het is tijd voor de rubriek De wakkere wetenschapper. En vandaag is dat Marike Bloemberg. Ze is op dit moment in Singapore voor een cultuurhistorisch onderzoek naar Creator India. Marike, goede ochtend. Bij jou uh, is het ja. zo'n zeven uur later in Singapore, geloof ik? Ja, klopt. Fijn, uh, ja, fijn dat je even uh, ja. kunnen storen tijdens, uh, tijdens je onderzoek. Um, je bent al een week of zes op pad, begreep ik. Eerst uh, Delhi en nu Singapore. Uh, heb je eerder veldwerk gedaan in deze landen? Uh, ja, ik was niet alleen in Delhi trouwens. Het was een hele reis. Uh, maar ik was uh, vorig jaar uh, een beetje in zelfde route aan het maken... door dat Greater India. Het is dus ook weer eerst uh, vier weken in India en uh, Singapore en vervolgens Indonesië. Maar ik ben met Indonesië veel vertrouwder dan uh, India. Dus India was vrij nieuw voor mij. Ja, en nou, doe je onderzoek naar de beeldvorming rondom het fenomeen Greater India. Laten we meteen maar even kijken, wat, wat bedoel je daarmee? Uh, ja, dat is het idee uh, dat je, je vindt het in, uh, in populaire cultuur en in musea, maar ook in de wetenschap, uh, dat uh, het gebied dat um, nu Zuid- en Zuidoost-Azië is. Één um, geheel is en, en um, verenigd wordt door een hindoe-boeddhistische cultuur, uh, spiritueel. En, en vaak ook beschouwd als iets uh, wat hoger is... Uh, dan de westerse, materialistische, oorlogzuchtige uh, cultuur. Um, uh, en ook dan uh, islam. Ja, en, en India staat er uh, centraal in. En India als bron van deze uh, hogere cultuur, inderdaad. Ja, ja. ja. En, en waarom India? Waarom staat India daar zo centraal in? Uh, ja, nee, Natuurlijk heeft het ook wel te maken met, uh, met uh, de geschiedenis... En, en het feit dat er in het verre verleden uh, die, die culturen waren. En er is ook veel onderzoek geweest uh, in het verleden naar, naar die cultuurstromen. Dat was ook een, een traditie uh, om naar dat verschijnsel te kijken. Uh, waardoor je het fenomeen krijgt dat uh, um, het gebied dat nu Zuid-Azië is... Uh, steeds beschouwd werd als het ontvangende uh, deel. Het, het passieve. Uh, en India juist als een uh, uh, ja, creatieve, uh, geniale schepper van die, uh, van die culturen. En je ziet het ook terug in de terminologie. Dus, dus termen als um, uh, uh, voor-India en achter-India, verder-India, uh, India beyond the Ganges. Het zijn allemaal oudere yeah. uh, indelingen. Die, die dat verschijnsel uh, ook weergeven. geografische terminologieën... die ook een morele lading hebben. Ja, India een beetje als het center of the universe, in ieder geval in Zuidoost-Azië. Ja, India als, als maatstaf om te kijken naar die regio. Ja, en ah. hoe zie je dat uh, ja, idee dan terug, praktisch gezien? Uh, in, uh, in, in beelden of in, uh, uh, in musea? Uh, in, in beelden en ideeën, Hoe heel concreet zie je terug in musea. Uh, van het Rijksmuseum... Uh, tot hier in Singapore ook het uh, Museum of Asian Civilizations. Als je gaat naar de uh, um, uh, afdelingen... soms zijn er hele musea rondgebouwd die uh, gewijd zijn aan Aziatische kunst... dan is dat bijna altijd dat verhaal van een uh, Indianized uh, World of Art... die ook begint, de, de route begint in het oude India... en gaat dan uh, langzaamaan door naar de landen in wat nu Zuid-Azië is... En daar vind je telkens ook Indonesië als een Hindoe-boeddhistisch land, terwijl Indonesië ziet de 16e eeuw overwegend islamitisch is. En de Ironie, dus dat heeft ook te maken met uh, verzameltradities die uh, ontstonden aan het einde van de 19e eeuw, begin 20e eeuw. En als je gaat kijken naar de uh, variant daarvan, uh, wat nu ook opkomt, uh, de moderne um, uh, opstellingen geleid aan islamitische kunst en cultuur. Ja. Dus voor het eerst kwam dat in het Louvre. Maar ook in de Metropolitan zie je dat nu. Dan gaat dat over een wereld die begint wel in Spanje. Maar heeft het Midden-Oosten als het centrum. Die dan uitwaaiert tot aan Mogul-India. Ja. Dus de ironie is dat de deel waar de grootste bevolking, de islamitische bevolking... van de wereld woont, die valt daar buiten. Dus eigenlijk heel lang uh, is een beetje in musea misschien vergeten... dat er heel veel moslims in dat gebied wonen. Uh, maar langzaamaan ja. doen ze toch hun intrede weer in het museum. Uh, ja, maar uh, dus de ironie is dat, je, dat Indonesië daar ontbreekt. En Maleisië ja. en het zuiden van Indië. En nou, verder zie je het natuurlijk ook in, in populaire cultuur... ...als films als Eat, Pray, Love. Uh, dus het hele idee dat als je naar Azië gaat... ...dan ga je naar een ashram. Uh, je, je zoekt een goeroe uh, en je vindt daar... Uh, ja, fantastische tempels uh, waar je jezelf spiritueel kunt verrijken. En is dat een beetje de schuld van de hippies uh, dat, we, dat, dat uh, onze beeldvorming rondom India zo ontstaan is? Uh, nou nee, maar de, de hippies die, uh, die zijn wel gevormd door, die, die gingen naar uh, de bibliotheken dus uh, die de, de, de, de, de, de, de, de de voorlopers van de hippies die, die gingen naar theosofische bibli bibliotheken in, in Amerika. En uh, uh, lasen de boeken van uh, archeologen en kunsthistorici van Azië. Uh, uh, ze deden mee aan een paar ja, onderdeel van oudere netwerken uh, van kennisvorming. En droegen daar zelf ook weer uh, aan, aan bij. Ze, gaven, ze schreven gidsen, gaven die door, maakten ook gebruik van... Uh, boeken over um, a journey to sacred India van, uit, uit de jaren 20 en 30... van mensen die toen al op zoek gingen naar de, de ware goeroe. De uh, ja. Ja. En, en, en dat was, heeft ook te maken met... Oh. Wat ik me afvraag dan, hè, uh, met dat beeld van India... dan kan ik me voorstellen dat andere landen in Zuidoost-Azië... zichzelf haast als minderwaardig zien... ten opzichte van dat ja, alomtegenwoordige spirituele boeddhistische India... Uh, nou, <laughs> uh, nee, ja, je ziet dus ook dat, dat, dat er natuurlijk lokaal... en we kijken het ook op meerdere plekken. Het wordt op meerdere plekken ontwikkeld op zich. Um, maar ja, je, je ziet ook dat er variaties uh, op dergelijke ja, uh, morele... Ja, ik noem het dan moral ge geographies uh, ontstaan... Die, Soms, nou ja, soms daarvan uh, profiteren of, of um, anders zijn. Zoals hier in Singapore zie je meer een uh, traditie van een, een zoektocht naar een. zie je dat ver verenigd wordt door een Malay world, uh, die um, zich ontwikkeld heeft uh, uit de voor-Hindi-boeddhistische uh, voor culturen. En, uh, Ga, dus gaat Singapore dat per se... een soort nieuwe rol daarin spelen? Uh, het, nou, je in het een nieuw centrum? Je hebt de, de uh, National Gallery uh, uh, uh, uh, en de Museum, uh, Museum of Asian Civilizations. Mm -hmm. en je, je ziet dat daar wel heel duidelijk uh, geprobeerd voor, ja, ook getoond wordt... hoe Singapore uh, een, een knooppunt was, niet alleen van de handel... maar ook van die, al die verschillende culturen die hier samenkwamen. Dus het is ook het verhaal van een mengcultuur... Maar hier zie je bijvoorbeeld dat, dat de Chinese cultuur veel meer aandacht krijgt... dan bijvoorbeeld uh, in Indonesië, waar dat uh, gevoelig ligt. Um, maar je ziet, uh, en je ziet wel ook dat Islam hier veel meer aandacht krijgt in de musea. Okay. Um, en ook de dus Zuidoost-Aziatische Islam. Dus juist die wereld die, die er niet is als je naar de metropolitan gaat of naar... Die is toch in het museum in Singapore te vinden. Die staat hier dan juist ja. centraal. Ja, maar tegelijkertijd zie je dat ook hier... mensen niet loskomen van dat Greater India-verhaal. Dus als het over de grote religies gaat die hier samenkomen... dan begint het verhaal weer in India via oude kaarten. Ja, steeds maar weer dat toch dat... Die... Greater India, ja. wat naar en, boven komt. Ja, ja, ja. dank voor jouw uh, jou toelichting. Oh. Ja, het is heel kort. <laughs> um, ja. Ik wil jou heel veel succes nog wensen met het uh, onderzoek... en natuurlijk het, het verwerken van alle gegevens... die je op hebt gedaan tijdens jouw veldwerk. Uh, en ja, natuurlijk dankjewel. alvast een, een goede vlucht terug naar Nederland. Ja, inderdaad. Het is mijn laatste dag. Voor ja, tijd, precies. Ja. <laughs> dankjewel. je uh, wel. Ja, nou, uh, ja oké. Okay. Dag. Dag. Focus. In onze serie Wetenschapsgeschiedenis in Duizend Woorden... dalen we het volgende uur niet zoals gewoonlijk af... naar het depot van Museum Boerhaven in Leiden... maar bellen we met onze razende reporter in Texas. Verslaggever Gerda Bosman bezoekt daar deze week... namelijk interactieve tech-festival South by Southwest. En ik vraag mijn journalist en historica Eva Vriend... bekend van onder andere het boek Het Nieuwe Land. Tot het volgende uur.